Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk Prinsenland is de stroomvoorziening weer hersteld. Zo'n 20.000 bewoners van Prinsenland en Schiebroek in Rotterdam-Noord... zaten sinds half vier zonder stroom na kortsluiting op het net. In Schiebroek is de stroom nog niet hersteld. In Geertruidenberg heeft de politie vanmiddag een industrieterrein uitgekampt op zoek naar explosieven. Een man had daar eerder op de dag een pakje gevonden... waarin twee aan elkaar geplakte granaten zaten. Later zijn op het terrein nog twee pakketjes gevonden... Explosieve opruimingsdienst heeft hij gescand en het lijkt erop dat daar ook explosieven in zitten. Terrein in Geertruidenberg wordt gebruikt als afvaldump... en de politie denkt dat de explosieven daar als afval zijn achtergelaten. Saudi-Arabië haalt zijn waarnemers weg uit Syrië. Ze maken daar deel uit van de missie van de Arabische Liga. Andere landen besloten juist de missie met een maand te verlengen. Maar Saudi-Arabië verzet zich daartegen omdat de waarnemers er niet in zijn geslaagd een eind te maken aan het bloedvergieten... en Syrië zich niets aantrekt van het Arabische Vredesplan. Saudi-Arabië roept de wereldmachten en de islamitische landen op om maximale druk op het regime in Syrië te zetten. De huismus is opnieuw het meest geteld bij de landelijke tuinvogeltelling. Die wordt gehouden door de Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Tot zes uur waren er 126 huismussen geteld, 126.000 huismussen, door in totaal 35.000 deelnemers. Tweede staat de Koolmees, bijna 70.000 exemplaren en derde is de Merel met 52.000. De telling sluit morgenmiddag om 4 uur. Afgelopen jaren was de mus ook al het meest gezien. PSV is er niet in geslaagd de koppositie in de eredivisie over te nemen. Bij FC Utrecht bleven de Eindhovenaren steken op 1-1. Vanmiddag speelde ook koploper AZ met 1-1 gelijk, thuis tegen Ajax. Feyenoord en Vitesse verloren de aansluiting met de top. Feyenoord verloor met 2-1 bij VVV in Venlo. Vitesse verloor in eigen huis met 1-0 van NEC. Dan het weer vanuit het westen opklaringen. Vannacht in het noorden buien. Morgen in het hele land buien met kans op onweer en hagel. Het wordt 7 graden. Dit was het.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 afstand te maken. Ja. En dat vind ik vooral in die spirituele wereld... ...wel eens lastig. Het oh, ja, nee, ja, mag gewoon, zoveel niet, zeg sommige maar. Sommige mensen die zich uh, dan heel erg... Zich, ...heel erg spiritueel noemen... En, ...en die dat soort dingen zeggen...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 uh, negatieve gedachten, laten we noemen iets heel groots uh, uh, leven en dood er zijn bij mij in de praktijk, er komen mensen met doodsangst ik respecteer dat, ik, ik snap het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 Want het is leven simpel, hè, maar dat zei je al. Hè? Ja, dat is ook eenvoudig. Ja, maar ah. de boodschap is ook zo simpel. Ja. het uitvoeren is de topsport. Daar ben je ja, de rest precies, van je leven wel uh, mee bezig. Ja. Ik vind het, zou het zo leuk vinden als iedereen straks om negen uur die deze uitzending heeft geluisterd. denkt: Ach, wat is het leven simpel? <laughs> ja. nou dan gaan dat we doet. nog even Carmen de Haan bellen. om even te vertellen hoe we het dan moeten doen. Ja. Is of dus er naartoe gaan, natuurlijk. Of er naartoe gaan, ja. ja. ja. ja. Hey, wat grappig, jongens, want we zijn eigenlijk vanzelf in het. Uh,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 So hard to understand why. Sometimes we go wrong, thinking we do right. Sometimes we act crazy, considering. Everything we try to be open to strengthen the weak moments we need to talk endlessly about and unspoken things if I. Flight fly together.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 Uh, om te leren luisteren naar die roep. Want die, die ziel, we zo zeggen, die ziel wil maar één ding. En dat is leven. Hè? En dan met een streepje erop, leven.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 En eigenlijk denk ik elke keer weer. De, wat zal ik vragen? Maar elke nou, keer komt voor het dat antwoord. Ik je vragen ja, even bewaart. Ik wil net zeggen voor na het nieuws. Ja, dan het dan nieuws. even lekker nieuws uh, luisteren, want nu muziek. En dan gaan we dan beginnen we straks met de, de vragen ja. van Mario. Want ik, je begon ook te gekken toen, ja, toen ze dit ja, ging zeggen. Dus ja. veel herkenning ook.